Fiat Punto. Hoe oh, was dat? Eh. Uh, Fiat Lux. Och hier, daar zit mijn wachtwoorden en nou. Als het zo spannend. Oh, godverdomme, maar is er nog ergens Wie is daar nog bij u? Eh. Uh, mijn vrouw. Zet de sandwich in mee. Alleen dan, kom binnen. Dokter Kaligaard, u had het woord. Dank u wel, notaris de Vlerk. Nu we eindelijk voltallig zijn, broeders, kan deze spoedvergadering van het genootschap van het fluwelen voedraal aanvangen. Zoals jullie weten is een onverwachte bedreiging ons dorp binnengeslopen. De zoon van de Bavos! De zoon van de Bavos! De zoon van de Bavos! De zoon van de Bavos, ja. Kalmte, broeders. Van Hekke, hij logeert in uw herberg. Wat kunt u ons vertellen? Ik denk dat toeval is dat hij teruggekeerd is naar Rotterdam. Hij is reporter bij een of andere gazette en ze hebben hem gestuurd om de verdwijning te onderzoeken. Er stelt veel vragen, maar ik denk niet dat we ons moeten nog rust maken. Eerlijk gezegd, ik heb een indruk dat hij nogal nogal simpel is. zorgen, simpel! Simpel of niet, die houten Klaas blijft een buitenstaander en als dusdanig een bedreiging voor de dorpsvrede. De minste verstoring van het fragile evenwicht dat onze orde al decennia lang bewaart, kan catastrofale gevolgen hebben. Wij, die de waarheid kennen, wij, die het geheim in bedwang houden, kunnen niet neutraal blijven, nu alles op het spel staat. En bovenal... We moeten de jonge Bavo zo ver mogelijk weghouden van hem. Is hij al op de hoogte? Ja, weet, weet hij er al van? Uh. Hij mag het niet weten. Hij mag het niet Ops. weten. Er is weinig dat hem ontsnapt. We kunnen enkel het onvermijdelijke uitstellen. Zeg, waarover? Kan dat komt we dan eigenlijk? We gaan nog wel sandwichjes smeren, mens. Ondertussen in het Zwarte Woud bij onze dappere held Klaas Bavo. Hé, wie zijt je? En wat doet jij met mijn bos? Ik ben Klaas Bavo en ik zoek een kluit in het riet. Hoe oh, bezig? Ik ben de wezen. De wezen van de boom. Ik weet alles. Alles? Alles wat ik weet of valt. Dus, hé, het zei dat over kende fysica gaat, want daar was ik op geweest. Oh, Dat is toevallig. Mij hebben ze daarop gedelibereerd. Ik ben de weis van de boom. Je mocht mij 384 vragen stellen. Niet meer of niet minder. Ik heb er eigenlijk maar één. Dat is te lang. Nogal, weet u wie Laura Pallemans en professor Motombo ontvoerd heeft? De wees weten alles. Alles. Dus u weet wie het gedaan heeft? Nee. En waarom niet? Dat is toch geen aardrijkskundige vraag of zo? De tijd is nog niet rijp. Zit ga te pruimen. En toch? en ja, ik zie dat je uit het goede hout gesneden bent. Maar pas op, de houten ligt overal op de loep. keuf, hoe vies. Ik ben de wijze van de boom. Ik weet alles. Ik zeg u, er komen dokkere tijden. Er komen dokkere tijden. En ja. maar als je goed in de penarie zit, blaas dan op deze schaal mij. Schaal mij. En dan zal de uil van de wijze u als de rasende wind helpen. Want ik ben met u begaan, jongen. Ik zal u voor alle oorheel begunnen. Zo waren mijn naam ook rot op mijn Mis, daar kan ik op rekenen. Oké, okay. merci, dag. En ja, nou, toch een brave jongen. Als hij maar wist wat voor groepen klopt, hij is sinds zijn geboorte meedraagt. Wat hier? Ja? Hé, ja, nog een land. Wat hier? Ja? Wie zijn jij? En wat doet jij met mijn boss? Ah! Zijn jullie? Dat moet lukken. Oei! Wat is dat hier?